wil uh, verbeelden, dan kun je beter even gaan naar Wikipedia en uh, eens kijken naar Ferrik Rignard. Ja, die Antwerpenaar die uh, er geweldig uitzag als hippie. Niet oud is geworden, maar wel een paar prachtige hits had, waaronder uh, deze dus. Uh, ring, ring, I got to sing. Welkom in het tweede gedeelte van de show. Blijf bij me. Gezellig, want uh, ik heb uh, heel veel leuks voor je uitgezocht. Dus, uh, en dan ga ik zo meteen allemaal voor je draaien. Gezellig. Ja, we hebben het echt daar zin dus in. Nieuwe koffie, vijfde bak geloof ik al, dus uh, we gaan wel een beetje stuiteren van de cafeïne, dus uh, maar ja, we maken het uit hè? op deze zondagmorgen. Um, straks ook een uh, reportage van Jeroen van Gent, want hij ging met zijn microfoon de straat op zoals gebruikelijk. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go, hey. En wat hij de mensen op straat heeft gevraagd... dat hoor je straks allemaal hier in de show. Dus blijf bij GoFM. En luister mee naar The Liberation of Man. Loves under control. Goedemorgen. toen dit uitkwam, uh, want ja, je hoort het aan mijn stem natuurlijk wel... Ik ben van een zekere leeftijd en bedrijf wel eens lekker oudere muziek... ...en dan hoor je ook wel uh, de herinneringen, zal ik maar zeggen, die voel je eigenlijk. En wij hadden toen het idee van, dit is goedkope Duitse disco. Waar hebben we het dan over? Inderdaad, Modern Talking. En cherry, cherry lady. En voor uh, Liberation of Man, Love's Under Control, uit Leiden kwam die groep... ...had maar één hitje en de naam was helemaal afgelopen overigens... Want zo indrukwekkend was die groep ook weer niet. Dus wel lekker op deze zondagmorgen. I see een picture in a frame I see een place without a name. Riding alone on an empty train. Where are you? I live in a house of broken hearts. Leaves are falling in the park Every day. Question mark where are I know this. <laughs> Ik ben ren met kouseband, oh Nederland. Ik ben ren met kouseband, oh Nederland. Ik ben ren met kouseband, oh Nederland. Ik ben ren met onze band. Kouseband, oh Nederland, heen bereid met kouseband. Boerenkool met roofborst eten wij in Nederland, maar in Suriname reist met kouseband. Boerenkool is heerlijk, maar alleen in Winterland. Wat moeten we anders eten in dit koude kinkerland? O Nederland! Mijn hemel, wat is dit nu toch allemaal weer? Ja, ja, ja. Max Woski Junior, ook dat nog. Een reis met Kousenbom. Lekker ouderwets. Hier zo in de show. Gezellig. En uh, Imami, ook wel lekker nummer trouwens. Where are you? Dat is een prachtig liefdeslied. Die we niet konden ja, voorbij laten gaan. Toen ik hem in de playlist zag staan. Ik dacht, nou, zet ik hem erin? Zet ik hem eruit? Ja, want die keuze hebben we natuurlijk. Maar ik liet hem toch lekker staan. En dat hoorde je dus hier in de show. In de zondagmorgen van Go FM. If I were a rich man I'd I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town a fine tin roof with real wooden floors below there could be one long staircase just going up and one even longer coming down and one more leading for show I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear squawking just as noisily as they can and each loud quack and cluck and hawk and honk would sound like a trumpet on the ear as if to say here lives a wealthy man hey hey hey if i were a rich man Idle deedle little hide a dig a dig long and if i were a wealthy man wouldn't have to work hard eternal plan if I were to win Van Velasco, ja, va. maakte lekkere hitjes in uh, 1976, van die danshitjes, die disco-hitjes. Hij uh... ja. hey, straks, over een paar minuten al, de reportage van Jeroen Vergent. Ja, hij gaat het hebben over eten. Ja. Ja, wat vindt u dan lekker? Ja. En er komen best wel verrassende antwoorden uit. denk je, hmm, ingewikkelde gerechten. Nee, ik heb al stiekem meegeluisterd naar de reportage... en denk, nou, dat zijn nog wel bijzondere antwoorden. Komt er allemaal aan, hè, over een paar minuten al. Dus uh, blijf hier, blijf bij GoFM. Oh ja, je hoorde zojuist ook nog Roger Whittaker met... If I Were a Rich Man uit een musical, weet je dat nog? Anna De reportage van Jeroen Vergent komt eraan, hè, over een minuut of zes, zeven al... Tot die tijd, Shania Twain. That don't impress me much. En nog iets anders. Moois. Uh -huh, yeah, yeah. I've known a few guys who thought they were pretty smart. But you got being right down to an art You think you're a genius. You drive me up the wall. You're... I know it all Oh, oh, you think you're special Oh, oh, you think you're something else Okay, so you're a rocket scientist That don't impress me much So you got the Don't impress me you're Brad Pitt. <laughs> That don't impress Staan. Je was de eerste op de maan. Komt er verdomme vandaan? Dan komt de Stefan wel een kneuter, Hij kan de fles niet laten staan. Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Da en de munuk. Tuurlijk hier bij de zondagmorgen van GoPro. En voetstuk. Lekker relativeren, toch? Ja. Kan zo maar gebeuren. Seneer Twain, that don't impress me much, Hoor ja, je ervoor hier bij Go. En dan zijn we opeens aangeland bij het tijdstip waar we gaan luisteren naar de reportage van Jeroen Vergent, want hij ging met zijn blauwe microfoon de straat weer op en vroeg u van alles. En in de tekst die wij hier krijgen bij de reportage staat, tijdens de nu achter ons liggende feestdagen, krijgen wij van alles voorgeschoteld aan eten in die tijden. En hoe zit dat nu dan weer? Hè? Hertenbiefstuk kregen we, regerig, konijn, dat soort zaken. Maar wat eet u nu eigenlijk graag? Echt graag, in plaats van al die moeilijke gerechten zou ik maar zeggen. Wat is uw lievelingseten? Nou ja, Jeroen van Gent ging dus de straat op en hij vroeg het u gewoon. En dit zijn uw antwoorden. Mag ik u soms kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus geen, geen politiek, geen ellende, maar nee. le leuke lichtvoetige... Mag ik dat proberen bij u? Nou, de beste wensen voor dit nieuwe jaar. Ja. Goed. begin is het halve werk? Oh ja, nou, toch niet ziek hè? Nee, ik ben ziek geweest. En wat is nog ook. En wat is uw lievelingseten? Mijn lievelingseten, dat is bij mij heel gevarieerd. Ik hou van een frietje mayonaise, maar ik zit er ook niet meer om lekker een kreefje te eten en een oestertje te eten. Dat is bij mij heel breed scala. Oké, okay, Bourgondi is dus. Ja, absoluut, dat ben ik. Ik zie het gewoon ja. Ja, in de ogen. Ja. Ja, ik ben een Bourgondier en ik heb met mijn man, nu doe ik het niet meer, dat kan ik echt niet meer betalen. Maar ja, daar heb ik oesters leren eten en kreeften leren eten. En dat heb ik allemaal verschrikkelijk lekker gevonden. Ja. En daar een glaasje witte wijn bij. Ik heb er intens voor genoten. Maar als je mij zegt van, nou ja, ik heb een patatje met de sla erbij en ik heb daar een lekker uh, kroketje of biefstukje biefstuk? bij. Ja, biefstuk en biefstukje en patat. Nou, dat is gewoon bij mij ook... Daar kan ik evenzeer van genieten. Ik heb niet het idee dat er klasse is. Ja. Al het eten dat er liefde klaargemaakt is, vind ik lekker. Ja, ja precies. Dat is een goede inderdaad. Want ook al is het dan bijvoorbeeld een snackbar eten... maar met aandacht klaargemaakt, dat kan het ook heel lekker zijn. Ja. Oh, dat kan het zeker. En ik snap het allemaal wel. Mijn man had van die teksten van... Bruine bonen eet ik niet... Want dat is voor de gewone burger. Nou, dat vind ik non verbale klassica, want ik geloof nooit dat onze lieve heer gezegd heeft: van kijk, hier zijn de bruine bonen, dat is voor de familie Zwaans. En deze asperges en die, al die affiniteiten, die moeilijk te verkrijgen, dat is voor de familie Rutte. Dat is niet waar. Wat is uw lievelingseten? Oh, dat is een. Uh, ik ben nog niet zo culinairachtig uh, gebeuren, maar suiker uh, met worst ja deze tijd, ja. dat lijkt mij niet zo slecht. In de winter? Tuurlijk. Ja, daarom. ja Ik denk dat daar maar op moet houden. Ja. Tenzij je het ook in de zomer eet? <laughs> nou ja, waarom niet? De worst is er altijd lekker. Ja. Nee, dat is geen punt. Zilko worst? Ja, dat denk ik. Ja. En wat voor worst? Ja, rookworst denk ik toch? Ja, ja ik mag geen reclame maken. Maar, uh... Ja, oh die dus. <laughs> ja, die bij die schaatsbaan ook wel eens wordt gebruikt. Ja. Met een U Dan begint het. Ja, ja. oké. Okay, ja. nee. okay. Wat is uw lievelingseten? Oh, lasagne. Lasagna. Ja. Uh, nog op een speciaal manier klaargemaakt. Of echt Italiaans, standaard. <laughs> gewoon niet van honing. <laughs> Oké. Okay. En voegt u nog iets toe? Of is het gewoon simpel? Nee, een pakje nee. vol. Makkelijk. Een ja, Lekker, makkelijk. Oké. Okay. Ja. Uh, u bent een van de eters. Ja. En hoe bevalt het? Ja, meestal kook ik zelf, dus uh, dat scheelt oh. ook. Maar maar, dan ga uh, ik ook vragen, wat ja. is jouw lievelingseten? Ja, het blijft ook wel een beetje in, uh, bij de pasta-gerechten. Ja. ja pasta, bolognese, parretti. En dat, dat valt goed bij de eters? Meestal wel. Ja? ja. He, hevig ja-knikken en. Ja. Om... Ja, en hij <laughs> ja. ook. Oh ja, oké. Okay, uh, lievelingseten is biefstuk. Ja? Ja, biefstuk met uh, goede saus, uh, wat aardappeltjes erbij en groenten. Dat Klinkt wat, goed? Ja. En, en wat voor saus is het? Even privé vraag. Ja, precies, precies. precies ja, uh, wat voor saus is het? Ja, heel indringende vraag. Dat leuk voor privé. mensen voor thuis om te ja, ja. proberen. Ja, het is uh, pepersaus, dus vind Peepersaus. ik het ja, lekkerste dan. dan. Lekker ja, ja dan. hoort erbij, hè? Nou, u verwacht het misschien niet, maar de vraag is, wat is uw lievelingseten? Indonesisch. Ja. En dan uh, smoor, vind ik heel erg lekker. Is dat ook alweer? Dat is rundvlees met tomaatjes en uien. Een soort van uh, stoofvlees? Ja, klopt. Ja. Ah, juist. Dat duurt lang, dat laatste. Dat klopt helemaal, ja. Dat duurt wel een paar uur denk ik. hè? Dat duurt een uurtje ja. of drie, vier, ja, dat ja. klopt helemaal. ouderwetse stoven. Ja. Ja. ja, maar wel lekker. Heerlijk. En uh, u, u, u vindt het lekker, maar er zijn vast ook anderen om u heen daar, daar dit dan voor maakt of doet dit maar in uw eentje voor uw eentje. Nee, er zijn anderen waar ik het graag voor Toch maak. Wel. Ja, dat klopt, ja. ja. Oké. Okay. En dat eerste, dat ben ik het eerste kwijt. Wat was het eerste dan ook weer? Ja, uh... uh, Indonesisch gewoon oh, ja. sowieso, breed. Een hele scala en smoor springt er dan heel erg uit. Het is ook altijd heel erg lekker. Ja. Indonesische keuken is heel breed, dus dat is lekker. En maakt u dat zelf, dat Indonesische eten of is dat dan? Een... Nee, ik probeer het wel eens, maar dan is het niet zo lekker als wanneer ik het haal, uiteraard. Ja. Ja. Dat is moeilijk ook best wel, hè, denk ik. Dat is heel moeilijk en energietechnisch gezien ook kostbaar tegenwoordig natuurlijk. Oh ja, allemaal pruttelen en koken. En, uh... Dat, kl dat oh, klopt, ja. Daar zit wat in. Ja, dus halen in. is ook een optie, ja. Tegenwoordig kan dat. <laughs> ja, leuk. ja, leuk. Nou, fruit maar. Uh, zet mij maar aan een. Uh... Echt een goeie indische rijstafel. Er ja. zijn er meer, denk ik. Er zijn een paar hele goede restaurants in Nederland die echt goed zijn. Ja. Dat is vandaar. Nou, we zullen geen reclame maken, maar wat is dan uw favoriet? Zijn er nog gerechten bij? Ja, denk... want zegt, uh... Nee, een, een hele goede is uh, Bali James in Breda. Oké. Okay. Daar rijdt de speciaal naartoe dus. Ja hoor, geen probleem. Ja. En uh, hoe lang duurt dat? Want het is best wel lang geloof ik hè, zo'n rijstafel. Ah, net zo lang als dat je in een goed restaurant zit. Ja, ja. Het is gewoon ene grote rij met gerechten. Ja. En daar doe je net zo lang over als dat je zegt van ik ga een drie gangen diner in een duur restaurant doen. Ja. Het is overigens geen goedkoop restaurant, een Nee, nee, nee, dat geloof ik zeker niet. kous hey. <laughs> Dat is uh, van, die, van die korreltjes zijn dat. Ja, ja, ja, ja. met soort... chorizo er doorheen en dan wat hey. grunten. Ja. Dat waar, waar komt dat vandaan? Bent u ooit in Marokko of zo nee, geweest? Of? Nee, van Albert Ein recepten. Ah, van de Albert alle ja. blad. Ja, ja, ja, ja. Okay. ja. En hoe vaak maakt u dat? Oh, Als het uw lievelingseten is, hoe vaak Ik gebeurt denk dat? Twee keer per maand. Oh, oké. Okay. Ja, we moeten ook een beetje rekening houden met de kinderen. Vinden die het niet lekker? Nou, mijn zoon niet. Oké. Okay. De rest wel, ja. Maar couscous, het is dus helemaal volgens de traditionele manier? Of ja, gorizo, zei je? Ja, nou, ik weet niet of dat traditioneel Marokkaans is, hoe ik het maak. Maar wel met gorizo en rozijntjes en oh ja. Uh, boontjes. En, ja, dat zit erin. Dat zit erin, ui. Ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik zag uh, laatst op uh, GoTV uh, de videoclip van uh, Susie Quattro voorbij komen. If you can't give me love. Het is eigenlijk best wel uh, leuk hoor om te zien die oude videoclips bij ons op uh, GoTV. Wil je daar eens naar kijken? Nou, hartstikke leuk. Het is een soort muzikaal behang met uh, lichtbeelden, lekker ouderwets. Hè? Ga maar eens kijken op onze website. Daar vind je de ja, gegevens waar je GoTV kunt bekijken. GoRTV.nl, daar vind je alle informatie... Niet alleen over de radio, maar ook over televisie. Je hoorde dus inderdaad Susie Quattro, en daarvoor hoorde je de Ohio Express met yummy, yummy, yummy, yummy. waiting, all systems are gone Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence No need to abort The countdown starts Watching in a trance, the crew is certain Nothing left to chance All is working, trying to relax Up in the capsule Send me up a drink Jokes, Major tone. The count goes on. Four, three, two. Nummer van Peter Schilling, Major Tom. Wij draaiden de Engelse versie, want je hebt ook nog een Duitse versie. Dat is de oorspronkelijke, maar deze is ook heel aardig. Hoe die trouwens in de collecties terecht gekomen is mij ook een raadsel, want de Duits is natuurlijk een echt hit geweest in Nederland. Je hoort het aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van Go FM. Zo, de show zit er alweer op. De tijd is snel gegaan. En we hebben nog één prachtig nummer voor je. Ja, we geven gast zo meteen met Henk Wijngaard. Uh, je hoort zo meteen, hey Suzy, ik wens je een mooie dag. Fijn dat je geluisterd hebt. Fijn dat je mijn gezelschap hebt gehouden deze zondagmorgen. was gezellig. En hier in de studio ook. Dus de koffie is bijna op. Dus we kunnen met een gerust hart vertrekken. Volgende week zondag zit ik hier weer bij Leven en Welzijn. En dan draai ik weer lekkere muziek voor je. Dus dan hoop ik ook weer dat jij mijn gezelschap houdt... tussen 10 en 12 hier bij Kofem. Ik wens je nog een mooie dag. En zoals gezegd, tot volgende week. Hey Suzie, de bui is over. Kijk, de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven. Ik vind het heerlijk hier met jou. Hey Suzie, de bui is over, kom eens hier en kijk eens gauw. Want die boog met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. Ik liep hand in hand met Suzie op een meer dan mooie dag. Toen ik plots in de verte een komen zag. We vonden een oude boerderij met een kleine vervallen schuur.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 Misschien voorbij, maar de dag nog niet, dus komt. We blijven gewoon hier zitten tot het volgende onweer komt. Wat is er mooier in de wereld dan de regen en de kou? De liefde en een oude schuur om in te schuilen met jou. He, zie de is over. Kijk, de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven. Vindt het heerlijk hier met jou. Hey Suzy, de buis over. Kom eens hier en kijk eens gauw. Want die boog met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. Hey Suzy, die buis misschien voorbij, maar de dag nog niet dus kom. We blijven gewoon hier zitten, tot het volgende onweer komt. En wat is het mooier in de wereld, dan de regen en de kou. De liefde en een oude stuur, om in te schuilen met jou. Hey Susie, de bui is over, kijk de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven, ik vind het heerlijk hier met jou.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 Cop out when that's things you're all about. Set. Right on. You see, this cat chef is a bad mother. Such What I'm talking about, chef? Well, he can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef.